Vossenstreken, jury, uh, Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb het uh, ruim twee jaar geleden geschreven in opdracht van een uh, hoorspelworkshop uh, die gehouden werd in België. Hm? Georganiseerd door de Gezamenlijke Nederlandse Omroepen en de BRT. En het stuk is geschreven op het thema van de Vos Dus wat we in dit verhaal gaan horen is de Vos die de mensen in zijn omgeving een hak zet. Mens wordt Vos of Vos wordt mens? Mens wordt Vos. En de mensen in de omgeving van de Vos... dus de mensen met wie hij in relatie staat... veranderen ook in dieren... en die staan op zich weer met elkaar in relatie. We gaan naar luisteren. We horen in Vossenstreken de stemmen van Marcel Maas... Elsie Scherjon... Peter Arians... Maria Lindes... Con Meijer... Techniek... Leon Dubois en B. Gertenbach... en de regie... Hans Gassenberg. Dag vis... Dag kleine vis... Hoe heet jij? Hoe heet je dan, kleintje? Goudvis. En verder? Goudvis Rodenburg. Nee. Goudvis Kristelstaartje Rodenburg. En wie is het liefste baasje dat jij ooit gehad hebt? Nee. Wel, hou ik er niet vol, sorry Victor. Echt niet. Kom, goudvis zwemmen. Ik het niet doen. God, dat gaat niet. Ik heb geen lucht meer. Je moet je inleven, tante Hilde. Dat, dat probeer ik, maar ik kan mijn adem niet zo lang inhouden. Je hoeft je adem niet in te houden. Je hebt kiewen. Je bent een goudvis. Oep! Goudvissen kunnen niet praten. Zij de goudvis. Victor, ik ben geen goudvis. Ik ben een mens. Nee, geen mens. Een vrouw. Je tante. Geen dier. Geen goudvis. Je hebt de ogen van een goudvis. Victor, nu is het genoeg. Wees is een beetje aardig voor me. Waarom ben ik anders hier? Kleed je uit. Ah, zie je? Dat is het enige waaraan jij denken kunt. Oh, seks. Je vergist je. Ik heb nog andere kwaliteiten. Wat doe je? Spur uit, of niet zo gek is. Lekker. Zo, nou ben je er niet meer. Wat is dat? De bel. Wie is het? Je man, hij kon me geld brengen. Dat ben je niet. Je hoeft toch nergens bang voor te zijn. Je bent er niet meer. Je bent gek. Wanneer mag ik je zien? Ik bedoel helemaal. Nooit op deugd. Dat duurt me te lang. Alsjeblieft Aha. De laatste keer, Victor Goh, Alweer Deze keer meen ik het Dat zegt u elke keer Oom Kareltje Noem me geen Kareltje Oom Karel, Zandvoort Promotions kan niet zonder mij en mijn superieure plannen Jij vergist je En u kunt niet zonder de opdrachten die daaruit voortvloeien Het geld dat u eraan overhoudt De meisjes die u daarvan betaalt Begin daar nou niet weer over, het is niet waar Jij kan niets bewijzen. Dat denkt u. U hebt de gemeente een rekening met zes nullen gepresenteerd, is het niet? Voor die wonderschone overkapping van de zee en het strand. Mijn majestueuze plan dat Zandvoort wereldwijde bekendheid heeft. Gekregen. Ik ben aannemer, geen filantroop. Voor niks gaat er zo lang. Ik weet dat u van het geld dat voor mij bestemd is. altijd de helft uit de envelop ontvreemdt. Jij kunt niets bewijzen. En bovendien, het is belachelijk dat jij voor die simpele plannetjes van je... ...elke keer tien mil zou moeten ontvangen. En dat u dat geld spendeert aan een paar jonge dames... ...die op uw kosten in het Palace Hotel verblijven. Ik ben een gezonde kerel. Weet tante Hilde dat? Ik had je hier nooit naartoe moeten halen. U weet heel goed dat Zandvoort voor mijn komst... ...hard op weg was de race om de trofee voor Noordzeebadplaats 1988 te verliezen... U deed er goed aan mijn adviseurschap in te huren. Je bent een, een nagel aan een doodkist. <laughs> Eentje maar. Burgemeester en wethouders willen van je af. Je bent te duur. Het levert te weinig op. Overtuigt u ze van het tegendeel. Intussen leg ik u graag en geheel volgens contract mijn volgende plan voor. Er is een glansrol weggelegd voor de hele gemeenteraad. <middels> Heeft Victor dit bedacht? Wat doet dat er toe? O, oh, God, Karel. Klik je onmiddellijk aan. Doe nou, Hilde. Er is echt niks meer aan te doen. Klik je aan, zeg ik. Uh, blijf van me af. Wat is dat? Dat zie je toch? Feesthoedjes. Welke wil jij? Geen. Ik doe niet mee. Je zal moeten, Hilde. We moeten allemaal... Geen sprake van. Victor heeft de pers al ingelicht... Het was vanmorgen op de radio. De telefoon op de gemeentesecretarie staat al de hele dag vloeiend. En de burgemeester, doet hij ook mee? Van harte. Een neelpaard met een feest. Stil! <tie> Zo moet je dat niet zien. De wegen naar Zandvoort zitten overvol. files vanaf Amsterdam. Dat betekent vanavond volle kassa's. Iedereen wil het zien. Oh, nee. Je moet toegeven, het is een geweldige stunt. Het nieuwe naaktstrand van Zandvoort. ingeluid door de complete gemeenteraad in Adams kostuum. We zullen weer op alle voorpagina's komen. Oh, nee. Nee, nee, nee. Niet wij persoonlijk. Zandvoort ik. Zal ik je rits losmaken? Waar is Victor? Wat doet dat ertoe? Je zei dat jullie een eruit hebben gegooid. Zo eenvoudig gaat dat niet. Hij zal binnenkort wel uit zichzelf opstappen. Wat. Uh, wordt er zo dadelijk eigenlijk van ons verwacht? We presenteren de hapjes en de drankjes. Je huid is erg wit. Dan kan ik je rug insmeren? beschermingsfactor zeven <tries> Oh heer. Spin je web nou nog kan Nee Zo kan het ook. Mag ik nu de foto's? Je mag ze zien Alsjeblieft Oh Oh, oh nee Jullie hebben het precies tien minuten volgehouden. Behalve de burgemeester met zijn korte beentjes. Die is een paar keer in het zand gevallen... en heeft het wilde enthousiasme van het publiek iets langer mogen smaken. Ze hebben ons bespot en gehoond. We zijn uitgelachen verschrikkelijk. Ik ben nog nooit zo vernederd. Als u nog denkt dat stomzinnige gehinnik van het gaat peupel. radiozenders uit elf landen. Goddank, geen tv. Ik had de beeldrechten. Jij hebt de beeldrechten. Mag ik nu de negatieve? Je bent de een ben je net. Krijg ik dan de negatieve? Misschien. Spinnen hebben acht poten, jij hebt er vier. Maar dat geeft niet. Nou, uh, uh, uh, wat moet ik doen? Hmm. Ik hoop handen en voeten lopen. Oh, ja, ja nou, goed zo. Oh. Uh, uh, uh, waar moet ik heen? Uh. Waar is mijn bab? Dat moet je spinnen. En daarna daar moet je mij vangen. Ja, wacht dan op me. Ja, de nee, eerste is niet eerlijk, niet zo snel. De eerste vindt er veel hard over het openhuis vliegt. Doe nou, wacht nou. Ha, nee. 30 jaar ben je. Een snotneus nog. En zo gedraag je je ook. Puur. Geef me die schaar even aan, Karel. Dank u wel. Ik ben 60. Je ja, tante 52. Besef jij dat wel? God, tante, ziet er een stuk jonger uit. Eerst uw vader en uw moeder, luidt het gezegde. Eerst uw oom en tante. Dat hebben ze er vergeten bij te zeggen. U staat op een karton, oom. Eerst uw oom en uw tante, ja. Dat klinkt nog veel mooier ook. Oom, u staat op mijn karton. Ik moet er even bij. Alsjeblieft. Ik ben eerzaam burger. heb altijd mijn eigen boterham verdiend. Nooit één dag ziek of ergeloos geweest. Victor, nee, van me, luister hier naar me. Ja, oom. Niet waar. Waar ben je in godsnaam mee bezig? Wat maak je daar? Een haaienvin. Een wat? Een haaienvin, oom. Waarvoor? U bent een eerzaam burger. Daar was u gebleven. Nou ja, was ik bijna vergeten. Ik kom je het geld brengen dat ik per ongeluk steeds heb achtergehouden. Ik hoef het niet. Tuurlijk wel, pak aan. Ik heb het verdubbeld. Daar zit bovendien een vliegticket bij. Raad eens waarheen. Amerika. Precies. Een enkele reis neem ik aan. Ik hou niet van enkele reisjes. Het is zo definitief. Burgemeester en wethouders van Zandvoort hebben besloten... ...de verbindenis met jou, Victor Rodenburg... ...eenzijdig met onmiddellijke ingang te verbreken. Jij krijgt geen cent meer. Contract of niet. Het Bureau voor Toerisme en de collega's in de middenstand... ...hebben uitgerekend dat er van een omzetstijging helemaal geen sprake is. Dat maakt van jou in feite een oplichter... En oplichters horen geen geld van de gemeenschap te krijgen. Jij krijgt geen cent meer, hoor je dat? Lieve oom Kareltje, ik wil helemaal geen geld. Het enige wat ik wil, is zorgen dat Zandvoort groeit en bloeit. Welvaart voor u en uw medeburgers. Geen cent meer, Aris. Doe de groeten aan Tante Hilde. En uh, haar vriend laat zeggen, morgen tijd,zelfde tijd, zelfde plaats. Waar heb jij het over, schobbejak? Oh, ik dacht dat u het wist om. Tante heeft een affaire. Beestachtig. Net als u met die meisjes in het palace. Ik sta hier op het strand van Zandvoort aan zee om u rechtstreeks verslag te doen van de gevolgen van een merkwaardige ramp die hier een uur geleden heeft plaatsgevonden. Wij vragen aan ooggetuigen. Meneer, kunt u ons vertellen wat daar precies gebeurd is? Ja, zeker wel, mevrouw. Ik, ik zat met mijn vrouw op paviljoen 7 te zonnen toen ik, toen ik plotseling iemand hoorde roepen. Een haai, een haai. Ik, ik denk, wat krijgen we nou? Ik zeg nog tegen mevrouw, daar wil zeker iemand leuk wezen. Maar even later roept het hele strand... Een haai, een haai. Hij heeft er al eentje opgegeten. Oh. Oh. Wat een toestand. toestand. Ja. Okay. Omdat mijn vrouw er niet hoog en droog op het paviljoen zaten... hadden we prachtig uitzicht. Iedereen die rende bij de zee van naam: Een verschrikkelijke paniek. Mensen vielen en schreven. Ongelooflijk. Nog erger dan in die film, hè. Hoe heet het weer? De spannende het de Ja, dank u wel, meneer. U hoort het luisteraars. Paniek en chaos zijn hier compleet. Ik loop nu naar de eerste film. Wanneer wordt het uitgezonden? Mag jij drie keer raden wie die zogenaamde haai heeft losgelaten. Eh? Nog twee keer. Karel, ik weet niet waar je het over hebt. Ik was gisteren bij mijn neef. Terwijl ik hem smete op te houden met zijn fratsen... ...zat hij van karton een vin te maken. Een haaienvin. Hoe weet je dat? Ik was erbij, ik heb het gezien. Hij zei het. Hij zal het kartonnen ding wel op een stuk hout hebben gebonden... ...en het toen in zee hebben gegooid. <lacht> Weer een publiciteitsstunt van die rakker. <lacht> Hij is dol op dieren. 25 <laughs> mensen zijn onder de voet gelopen. Eén is er ernstig aan toe. Dat, dat gaat ons geld kosten. Eisen tot schadevergoeding. De, de mensen zullen wegblijven uit Zandvoort. Ze zijn doodsbang voor haaien. Terecht? Zij, weet niet wat je zegt. 25 haaien zijn duizend keer onschuldiger dan die ene neef van mij. Wel nee, lieve kleine kielkip van me. In plaats van een badmuts heb ik deze haaienvind op mijn hoofd gebonden. <laughs> Vervolgens ben ik wat het zwemmen gegaan. Het was heerlijk. Stralend weer. Helemaal niet druk. En nu heb ik honger. Mm. Ah, Je hebt dat Karel gezegd. Van jou mij. Je gaat me toch niet vertellen dat hij gelooft wat ik zei? Natuurlijk niet. Leg eens een ei. Nu nog niet. Straks. Toe leg een ei, alsjeblieft. Ik kan het niet. Je probeert het niet eens. Ja Ja Misschien helpt het als ik kakelt Nee Victor, toe anders moet ik lachen Ik heb er kunnen niet lachen ik... Tok Goed zo Nog een keer Tok, tok Ja, nog één keer Oh, hij is nog warm. Kijk eens. Nog één. Een. En nog één. Er is een wonder gebeurd. Hoe heel erg... ophoerend. Toek, toek, toek, toek, Ja, dat... Natuurlijk, lieve Hilde. Jij ja, krijgt ook wat lekkers. Tok. Tok. Tok. Tok. Als jij dat zo noemen wil, is je tevreden mee. Ik steek er nog. Ik speel die rol met grote overgave en voldoening. <lacht> Wie had dat kunnen denken, dat die ramp zo'n effect zou hebben? Ik ben blij dat u zo vrolijk bent, om Karel. Eet u mee? Jouw galgemaal, Mijn feestmaal. Natuurlijk eet ik mee. Gebakken eieren. Kakelvers. Mmm. Ja. <lacht> Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar, maar dat er nou toch een dode is, dat, dat doet Zandvoort goed. Hoe gek het ook klinkt. Publiciteit? Nee, nee meneer, de ideeën want publiciteit. Dat hebben we voorlopig wel genoeg gehad. De Zandvoort moet groeien en bloeien. Ik was daarnet op het gemeentehuis. Wat een opschudding. Het recherche-team stond klaar. Er, er was een officier van justitie uit Haarlem. En een politiecommissaris uit Amsterdam. En boos dat ze waren, het schuim stond ze op te kaken. Ze gaan de zaak tot op de bodem uitzoeken. De idioot die verantwoordelijk is voor die haai in het water, moet opgepakt worden. <laughs> Eén woord van mij, en het spoor leidt hier naartoe. Ze zullen u toch niet verantwoordelijk stellen, hoop ik? Nee, jou, Jemiel. Gelukkig maar. Voor het gerecht met je. Ik beloof u, oom, ik zal tegen de rechter niet zeggen over die te hoge rekeningen van u. En dat u telkens een deel van mijn honorarium heeft achtergehouden. Tante Hilde zal van mij niets horen over uw vriendinnen in het palace. Ik zweer het. Oh. <laughs> je gekkerel. Neem geen blad voor je mond. Niemand zal je geloven. Jij hebt een dood op je geweten. Je bent een moordenaar. Het hele dorp is je. Morgen ben ik van jou verlost. Ik moet toegeven. U bent slimmer dan ik dacht, oom. U hebt me in de val gelokt. Precies zoals de stroper dat met de vos doet. Exact. Jij bent nu het slachtoffer. De sukkel. Je hebt het verdiend. Ik ben de jager, de val en het lokaas. Alles in één. Het lokaas? Vanaf vandaag een titel. Een eretitel. Nee, meer. Een rol. Mijn rol. Uw eretitel. Uw rol. De jager... Val. En het lokaas. En het lokaas. De kaas in de muizenval van de kruidenier. Het vlees bij de fopkuil van de berenjager. De worm aan het haakje van de hengelaar. Ik ben het. De worm. Ik ben het. U bent een worm, oom. Ja, natuurlijk, beste kerel. En jij, de onnozele. De argeloze vis die had. <lacht> Hangen zul je. Nee, nee, nee, nee, nee. U bent een worm. Een roze, rode, dikke worm van anderhalve decimeter. Een vette worm die zojuist uit de grond is gekropen. Ik ben de worm die zojuist uit de grond is gekropen. Ik kijk rond om te zien wie naar me hapt. Wie naar u had? Niemand, vooralsnog. Wacht, ik haal wat water. Dan kan ik u nat houden, anders droogt u uit. Anders droog ik uit. Ik ben de warm. Zo. Ja, dat is lekker. Dat is lekker. Dat... Oh. Wat zegt u? Als ik wist dat u graag eet, zou ik het u voorzetten, oom? Maar ik weet het niet. Jongen, jonge, jongen, wat bent u mooi zeg, om Karel. U glanst helemaal. Ja, tante Hilde, wat kippen eten, dat weten we maar al te goed. Ja, rustig, maar ik zal u erin laten. Kom maar, tante Hilde. Maar wel rustig. Kom maar aan, rustig. Rustig, tante Hilde. Geen gelijke strijd. Wat een gulzigheid, Tante Hilde. Geen wonder dat u te dik wordt. Zo langzamerhand bent u een lekkere, vette kip geworden. Kom eens bij me, Tante Hilde. Laar arme om, Karel. Hij was zo trots op zijn rol. Kom eens even bij me, Tante Hilde. Waarom loop je steeds weg? Je kunt er toch niet uit. Alle deuren en ramen zijn dicht. Je kunt nergens naartoe. Dag, kip. Dag, lekkere kip. Hoe heet je? Dit was Vossenstreken, geschreven door Jurrie Kwant.